Goedemiddag, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte maakte een verkeerde inschatting over de koninklijke vakantie. Koning Willem-Alexander en zijn gezin vertrokken naar Griekenland... maar toen daar ophef over ontstond, konden ze weer terugkomen. Premier Rutte wist van de vakantie en had eigenlijk iets anders moeten beslissen, zegt hij nu. Over die reis heb ik de verkeerde inschatting gemaakt. En um, zeker ook als je natuurlijk later die week ziet uh, dat de aantallen oplopen... het aantal besmettingen, dat we moeilijke maatregelen moeten nemen was het gewoon echt veel beter geweest als we dat nog eens een keer hadden, opnieuw hadden gewogen. Dus het is mijn inschattingsfout en ook mijn fout om niet uh, tijdig uh, te zeggen we moeten dat nog eens een keer wegen. Over de koning werd gezegd dat hij het goede voorbeeld moest geven en dat het dus raar was dat hij op vakantie ging terwijl de rest van Nederland in een gedeeltelijke lockdown zit. Dat beeld had volgens Rutte niet mogen ontstaan. Omdat het laatste wat je wilt is dat er onduidelijkheid in Nederland is over belang om de regels na te leven. Corona zorgt voor meer stress- en depressieklachten, zegt de GGZ. Vooral bij kinderen en jongeren. Die hebben er extra veel last van dat er zo weinig te doen is. Volgens de GGZ voelen zij zich eenzamer, wat vaker leidt tot zelfverminking of zelfs zelfmoord. Voor het eerst in maanden worden in Melbourne in Australië de coronamaatregelen versoepeld. De stad ging ruim 100 dagen geleden in lockdown. Waren veel inwoners niet blij mee, zegt correspondent Eva Gabelen. Er zijn eigenlijk al een maand lang slechts een tiental nieuwe gevallen per dag. En toch is de stad... Uh, al die tijd in gedeeltelijke lockdown geweest. En ja, mensen zijn er ontzettend boos over in Melbourne. Uh, die woede, uh, die heeft de uh, premier van Victoria ook geadresseerd tijdens de persconferentie vandaag. Maar hij probeert heel erg de nadruk te leggen op het versoepelen uh, van de maatregelen. Want vanaf morgen mogen mensen weer langer dan twee uur naar buiten... voor bijvoorbeeld school of gewoon om een frisse neus te halen. Meer mensen mogen weer bij elkaar komen en de kappers gaan weer open.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 Welkom terug bij Zandvoort op zondag. Een zonnige zondagmiddag hier in Zandvoort. Het derde uur alweer, Albert Jan. Tijd vliegt voorbij. Goed, het derde uur op deze toch heerlijke zonnige, frisse zondag in Zandvoort. Ja, over de tweetal praten hebben we natuurlijk een pit report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. Ondanks het feit dat er niet gereden wordt van dit, dit weekend... hebben we nieuws uit de wereld van de racerij. We hebben natuurlijk om half vijf de dieren van de week. En uh, die stellen zichzelf aan u voor. Ze heten loes, tijgertje en mickey. En ze zijn ook nog familie van elkaar. En ze zijn naastig op zoek naar een nieuw thuis. Het gedicht van de dag. Ja, ik heb je huiswerk gegeven. Maar je bent zo druk met andere dingen. Nee, ik heb hem al. Ik heb, oh, hem, heb hem al. al? Ja, hey. hij ligt bovenop. Oh, Oké, okay. goed. Welke is het geworden? Moet even spieken, even spieken natuurlijk. Ja, dat dacht ik al. Heel goed. Ik, kan het, ik, had, het, ik had het ook uitgekozen. Goed, liefhebbers, uh, kwart voor vijf, de ontkroping, het gedicht van de dag. Daaraan voorafgaande hebben we natuurlijk, zos live, Zandvoort op zaterdag, Zandvoort op zondag, uh, een live-registratie. Dat hebben we er nu in. Maar dat is een meer een wedstrijdje tussen ons tweeën. En wat is het uh, geworden deze week? Uh, Wil je nou al weten? Nee, dat krijg je nog niet te horen. Gewoon blijven luisteren, helemaal cliffhangers. Welke dat wordt? Een, een, een, een uh, live-registratie uit uh, Vergane Tijd. En welk het wordt, u hoort het allemaal even naar half vijf, na het gedicht, van na de dieren van de week. En als we nog tijd hebben, we, ook, we hebben ook nog een reactie van, uh, even kijken, uh, Marcel Buscher uh, over de horeca in Zandvoort, hoe die er nu uh, voor staat. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden. We hebben natuurlijk ook nog uh, de eindstander van de voetbal van de Eredivisie. Dus we krijgen nog, uh, ik moet sneller gaan praten, want we moeten dat uur wel even uh, redden. Uh, goed, de reactie van de Koninklijke Horeca uh, Zandvoort, afdeling Zandvoort, uh, in het persoon van Marcel Buschert. Uh, en natuurlijk de eindstanden van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen... van de voetbal-eredivisie. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Nou, dat is uh, snel genoeg, uh, Albert-Jan. Ik ga een plaat draaien speciaal voor uh, alle Carvers... die uh, op dit moment druk bezig zijn hier in Zandvoort. En dat is deze geworden van uh, Belinda Carlisle en Circle in the Sand. We don't. zijn hier in uh, Stansvoort te bewonderen. En vandaar deze van uh, Belinda Carlisle en Circle in de zend. We gaan nog een uh, hitje draaien en daarna de Pit Reports... Uh, met uh, de laatste nieuwtjes uit de Formule 1. Maar eerst deze dus van Miley uh, Miley Cyrus. En ze slaagt. ik denk, wat gebeurt er nou? Je hoorde de single van Miley Cyrus. De nieuwe single Midnight Sky. CFM, Race Radio. Pit Report. En hey, we hebben dit weekend uh, vrij, uh, Albertje, van het kijken naar uh, de Formule 1. Alles recht uh, wat hetzelfde misverstand als vorige week. Ja, klopt. de vorige keer. Dus uh, we zitten lekker op de radio met uh, Zandvoort op zondag. Maar jij wilt een ander te melden uit uh, de wereld van de F1? Nou, ik houd, even, uh, ik houd kort. Uh, deze keer allereerst Nico Hulkenberg is van overtuigd dat hij Max Verstappen goed partij zou kunnen bieden als hij bij Red Bull de teamgenoot van de Nederlander zou zijn. De Duitse verving dit seizoen bij Racing Point op drie keer toe Sergio Perez en Lance Stroll. Waar hij bij zijn eerste invalbeurt voor Perez op Silverstone wegens een motorisch probleem niet aan de start verscheen, boekte hij bij zijn twee andere optredens voor zijn oude werkgever klinkende resultaten. Tijdens de 17th Anniversary Grand Prix werd hij zevende... en in de Eiffel Grand Prix kwam hij tot, zelfs tot een achtste plek over de finish. Zijn prestaties leidden tot geruchten dat Hoekelberg volgend jaar... wel eens zou kunnen toetreden tot de formule 1. Mogelijk zelfs bij Red Bull. Die geruchten werden gevoed door het nieuws... dat de Duitser tijdens het weekend op de Neuburgeling... ook door Red Bull was benaderd als eventuele vervanger van Alexander Albon. Die moest mogelijk worden vervangen vanwege een onduidelijke coronatest... Direct werd er gespeculeerd dat Hülkenberg volgens seizoen wel eens een stoeltje van, zijn leger, van de tegenvallende Albon zou kunnen overnemen. Maar Marco deed die optie van de hand met de woorden dat niemand qua snelheid in de buurt van Max Verstappen zou komen. Hülkenberg denkt daar echter iets anders over. Op mijn goede dagen moet dat lukken. Als het gaat om snelheid is Max één van zo niet de snelste. De, een absolute killer. Het is een uh, uh, enorme taak hem als teamgenoot te hebben. Ik zou het graag in tegen hem opnemen. Laten we afwachten of het ervan gaat komen. De Duitse moest eind vorig jaar bij Renault vertrekken... en zijn plaats bij de Franse rentstal werd ingenomen door Esteban Ocon. Ook voor dit seizoen wist de, de ervaren coureur geen zichtje te scoren... maar door zijn recente optreden bij Racing Point zijn er weer openingen. En zo sprak Hoekenberg op de Nieuwe Burgering uitgebreid met Marco. We hebben altijd een goede verstandhouding gehad. Red Bull heeft een goede, competitieve auto... en willen de beste resultaten behalen. En daarvoor heb je goede coureurs nodig. Op, het moment is, op dit moment is Red Bull de beste optie... als je het hebt over de prestaties. Dat is duidelijk. Maar als je verder kijkt, zijn er ook nog drie stoeltjes beschikbaar. Um, dus dat wordt vervolgd en er zitten nog flink wat haken en ogen aan. Maar Red Bull Racing hoopt in de toekomst zijn eigen krachtbron te ontwikkelen. Dat heeft topadviseur Helmut Marco gezegd op de Duitse televisiezender Sport1. van uitgaande dat de gesprekken goed verlopen... hebben we liever dat we de basis van Honda overnemen... en dan verder aan de motoren bouwen in onze fabriek in Melton Keynes, uh, al dus Marco. Honda stopt na 2021 als motorleverancier van Red Bull Racing en zusterteam Alfa Tauri. Het team van Max Verstappen moet dus op zoek naar een nieuwe krachtbron. Mercedes, Ferrari en Renault zijn de drie overgebleven leveranciers in de Formule 1. Mercedes-team was Toto Wolf gooide de deur voor Red Bull al dicht. Ook dat wordt vervolgd. Kijken we even naar de stand in de wereldkampioenschappen. Uiteraard, Lewis Hamilton op kop met 230 punten. Maar nu op de tweede plek valt er die Bottas met 161 punten. En op de derde plek Max Verstappen. En waar gaan we volgende week heen? Volgende week gaan we naar Portugal. En uh, wel op het circuit van Portimão. En laten we hopen dat die wedstrijd gewoon doorgaat en niet uh, afgelast wordt vanwege corona. Want uh, ook daar in Portugal nemen het aantal besmettingen enorm toe uh, trouwens. Nog even over uh, Nico Hulkenberg naar uh, en Red Bull zou mooi zijn, want we hebben één Nederlander bij Red Bull. Ja. Snap je hem of niet? Ja. Ja, twee halve maakt één. Want uh, oh. ja, de, Verstappen is een halve Nederlander. En Hulkenberg want uh, ook natuurlijk, uh, nu die een uh, Nederlandse vriendin heeft een uh, lekker Nederlands kan uh, praten, die uh, Nico. Dus Hij uh, is van harte welkom uh, bij Red Bull. Wat betreft mij uh, in ieder geval. Hoe denk jij daarover? Uh, ik, uh, ik zou mooi zijn. Ja, het zou mooi zijn, hè? Ja, zoals jammer voor Albon, maar ja, goed. Uh, nou, het het daar jammer. heb ik weer geen moeite bij. Maar goed, <laughs> oké. Okay. Nico, zet hem op. Bij dit soort muziek gaat de volumeknop net even ietsje meer open. Je Frans Gaal en Ella Ella natuurlijk, uh, haar grootsteed. Uh, het is, uh, even kijken, het klokje hieronder vier minuten voor half vijf uh, geworden bij uh, zondag op zondag. We gaan de wedstrijden uit de eredivisie nog even doornemen. Nou, laten we ze maar even van vandaag doornemen, Albert Jan. Want de wedstrijden die om half drie gestart zijn, zijn inmiddels ook ten einde. Dus daar kunnen we ook de eindstanden van meenemen. Maar we beginnen met de wedstrijd die vanmiddag om half één gespeeld is. Feyenoord, ontmoet er Sparta-Rotterdam een echte derby. Eindstand van die derby? Niet geheel verwacht 1-1. Ajax ontving thuis SC Heerenveen. Nou, Ajax was op schot. Ajax wint met 5 tegen 1. En dan hebben we de andere wedstrijd die vanmiddag om half drie gespeeld is. Ado Den Haag tegen Vitesse. Daar is de eindstand geworden. 0 tegen 2. Een verlies voor uh, Ado Den Haag. Valt toch een beetje tegen. Klopt. Uh, maar we, houden, we hebben nog wat wedstrijden te goed. Om kwart voor vijf. Pax Zwolle thuis tegen PSV. Altijd lastig. Uh, en FC Groningen ontvangt FC Utrecht. En dan hebben we om 8 uur nog de klapper van de dag. FCM ontvangt Fortuna Sittard. Dat gaat uh, nog spannend worden vanavond. Uh, jij uh, voor de buis zeker? Zeker weten. Zeker weten, nou gelijk heb je. Uh, zo ik uh, de dieren van de week. Maar we gaan eerst nog even één plaat uh, draaien. En jou vertellen dat... Uh, ja, we hadden net uh, wethouder Gert-Jan Bluys uh, in de uitzending. Ging over de zandsculpturen. Meer aandacht aan de zandsculpturen uh, Aankomende donderdag uh, bij CFM. Bij uh, CFM uh, lunchroom. Tussen 1 en 3 uur donderdag aanstaan. Uitgebreid over de, de expositie-zandsculpturen. Ja, ik moet eraan wennen. Ik wil steeds EK-zandsculpturen zeggen. Ik giet allebei met een E. Expositie-zandsculpturen. Daarover aankomen we donderdag veel meer bij Jelmer Koper en uh, Lucy... in uh, de lunchroom tussen 1 en 3 uur. Gewoon lekker blijven luisteren dus naar je eigen lokale radio. En wij gaan weer een lekkere muziek voor je draaien. Daarna de dieren van de week. Dit was uh, Survivor and the Eye of the Tiger. We gaan uh, geen tijgers, maar uh, andere dieren doen de dieren van de week. Nou, we van ene van, tijgertje. Ja, ja dat, is, dat is ook zo. Maar we beginnen met Loes. Ik ben Loes en we zijn samen met mijn broers tijgertje en Mickey naar het dierentuin gekomen. We zijn geboren op een terrein waar mensen van de kermis stonden. Helaas hebben we niet echt geleerd dat mensen leuk zijn. En hoewel tijgertje en Mickey al veel minder bang zijn en een eye best kunnen waarderen, vind ik het echt nog eng. Waar mijn broers zijn, daar ben ik dan ook te vinden. Dus ik hoop, ook samen, hoop dat ik samen mag blijven met een van hen of met alle twee. Dat voel ik me veilig en voel ik me veel meer op mijn gemak. Ik ben dol op lekker eten, wat het socialiseren wel iets makkelijker maakt... hoorde ik iemand laatst zeggen. Ik weet ook wel dat mensen een eten nu met elkaar te maken hebben... maar een aai of een koppie krijgen, dat zit er nog niet echt bij mij in. Ik zoek mensen die veel geduld hebben met me... en een fijne tuin hebben, zodat ik straks naar buiten kan. Een rustig huis zonder kinderen zou ik het fijnst vinden. Dan naar Tijger. Tijgertje is een lief en nieuwsgierig katertje. Ik ben samen binnengekomen met mijn broer en zus. Hoewel we allemaal de eerste weken van ons leven geen mensen hebben gezien... ben ik echt wel een de dapperste van het stel. Ze kunnen me aaien en dan spin ik ook. Ik moet je natuurlijk wel eerst even leren kennen... want bij vreemden kijk ik nog even de kat uit de boom. Ik vind mijn zusje Minus. Heel erg lief en ik zoek eigenlijk een huis waar mijn zusje uh, ook mag wonen. Ze hangt best aan me en zij vindt mensen dus echt, echt wel heel erg spannend. We zoeken dan ook samen een rustig huis zonder kinderen... waar we straks lekker naar buiten mogen. En tot slot Mickey. Mickey en uh, wil graag samen met uh, zijn broer en zus uh, uh, zijn ze samen naar dieren thuis gekomen. Hoewel ik de eerste tijd van mijn leven ook geen mensen heb gezien... kan ik inmiddels wel geaaid worden. En hier geniet ik dan ook door luid te gaan spinnen. Ze vinden me hier ondeugend en stoer. Wel moet ik hier natuurlijk leren kennen... want ik laat mijn charmes niet aan iedereen zomaar zien. Ik zoek een rustig huis waar ik de tijd krijg om te wennen... en waar ik straks ook lekkere tuin in kan. En waar verblijven Mickey, Tijgertje en Loes? Ze verblijven momenteel alle drie in het dierentuin Kermaland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Loes, Tijgertje en Mickey verdienen een thuis. Zo is het albert -Jan. dankjewel. Dat waren ze, de dieren van de week dit weekend bij CFM. Zo dadelijk Zos live met de keuze van uh, Albert-Jan. Maar eerst gaan we deze draaien. Lekkere gauw houden van Boston en More than a feeling. Deze single van Boston en More Than a Feeling. Ja, we gaan weer over naar het live concert van dit weekend. Het tweede live concert. Want gisteren hebben we er uiteraard al eentje gehad. En dat was Steve Wander met de Part-Time Lover. Die uh, had ik uitgekozen, maar jij hebt uh, ook weer een mooie uitgekozen vandaag, Obi uh, jan Ja, wij gaan terug naar 1981. 1981, ongelooflijk. Op 19 september 1981 gaven Paul Simon en Art Garfunkel een Mebo Rabel gratis concert in Central Park in New York. Het optreden dat naar schatting bijgewoond werd door meer dan 500.000 muziekliefhebbers... werd gehouden om geld in te zamelen voor het park waar gespeeld werd door jarenlange kortingen op het onderhoud... verkeerde het park namelijk begin jaren 80 namelijk in een niet al te beste staat. Als duo was Simon en Garfunkel in de jaren 60 wereldberoemd geworden. De twee gingen in 1970 op het hoogtepunt van hun roem echter uit elkaar. Beiden gingen solo verder. Voor het eerst in Central Park... stonden de twee Amerikaanse volksmuzikanten weer samen op het podium. De registratie van het optreden werd opgenomen... en een, een jaar later uitgebracht. Het was het eerste live album uh, dat de twee gezamenlijk uitbrachten... En tijdens dat optreden in Central Park werden 21 nummers ten horen gebracht. Hits uit de jaren 60 die u, velen van u nog veel wat zullen zeggen... zoals Sound of Silence en Homeward Bound. Maar ook nummers uit hun beide solo carrière. Het album en de filmregistraties werden historisch een doorslaand succes. Ik heb gekozen uh, voor Slip, Slide and Away. Een mooie keuze hoor, Simon en Carfunkel. Ja, live in uh, Central Park. Het is een, een, vij, meer dan 500.000 man was daar. 500.000 uh, man, ongelooflijk oh. hè. Het is ongelooflijk en het is een doorslaand succes geworden, ook in de verkoop van de platen en de dvd's en noem maar op. Maar hij mag absoluut niet ontbreken in Zos live luist. Live. Dus, zo is het maar net van Central Park. Gaan we naar Amsterdam? Want is het je opgevallen? Het is stil in Amsterdam. Althans, nou ik op de radio. Maar uh, heb jij het gedicht uh, klaarstaan of niet? Ik heb het gedicht klaarstaan. Uh, oké. Okay, nou... Het heet mij iets anders. Oh, uh, uh, uh, uh, wat dan? Het is stil in Zandvoort. Oh, oké. Okay. <laughs> we hebben geen uh, muziek of dat. Nee, we nou, hebben ge geen ge muziek meer. Nou, nee. nou, het is ook stil in Zandvoort. De mensen gaan vroeg naar bed. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen... Ons dorp behoort nu nog aan een aantal paar enkelingen, zoals ik. Die houden van verlaten straten. Om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten. Om zomaar, zomaar hardop te kunnen zingen. Want de auto's en de fietsen, het zijn levenloze dingen. Als de mensen zijn gaan slapen, is het ook stil in zandvoort. En God zij dank niemand die ik tegenkwam. Het is ook stil in Zandvoort. De mensen gaan vroeg naar bed. Ik steek nog een sigaret op en kijk naar de zee. En denk over mezelf en denk over later. Ik kijk naar de wolken die overdrijven. Ik ben dan zo bang dat deze eenzaamheid zal blijven. Dat ik altijd zo zal lopen op onmogelijke Stille uren. Dat ik eraan zal wennen. Dat dit eeuwig zal blijven duren. Als de mensen vroeg gaan slapen. Het is ook stil in Zandvoort. Ik wou, ik wou dat ik eindelijk weer eens iemand tegenkwam.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 in jezelf te kunnen praten om zomaar hardop te kunnen zingen want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen want de mensen zijn gaan slapen hmm.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 Dit zal blijven duren, als de mensen zijn geslapen. Het is al stil in Amsterdam, ik wou dat ik nu eindelijk <laughs> iemand tegenkwam.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 I'm gonna je ja, oh, ja. Ik krijg alle baren naar me toe. Ja. Wat moet ik daarmee? Ja. Just Around the Corner, de single van uh, Cock Robin. Was even gezellig, hè? drie ja, plaatjes nee, achter elkaar. Voor de luisteraars, ik moet zo meteen iets instarten. Het maakt niet uit of ik één of twee knopjes heb en druk altijd de verkeerde. Nee, dat komt wel goed hoor. Okay. <laughs> hey, het zit erop, uh, Zandvoort op zondag, op ja. deze zondagmiddag. Speciale uitzending was het uh, vandaag. Ja, in teken van de zandsculpturen natuurlijk ook. En uh, over uh, ja, alle, alle gevolgen voor Zandvoort en dat het nou stil is in Zandvoort. Ja, zo is het. Meer over zandsculpturen donderdag bij onze collega's uh, uiteraard. En ook de andere uitzendingen zullen er vast en zeker aandacht aan besteden. Goed, prons uh, in de trop. Wij zijn er volgende week zaterdag weer om twee uur. Klopt, Vaste dan ben ik er ook weer. Zelfde tijd, dezelfde plaats. En uh, dan hebben we Zandvoort op zaterdag aan de vooravond van de Formule 1-race in Portugal... op het circuit van Portimao. Oké, okay, ik zeg uh, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan zijn we er weer. Tot volgende week. Tot dan. Dag. Doei, doei. <laughs> Some things in life are bad... they can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle... da, grumble...